Archeologen hebben in Egypte nieuwe graven ontdekt uit de tijd van de farao's. Het is een dodenstad van zo'n 5000 jaar oud bij de stad Minya aan de rivier de Nijl. Er liggen zeker 40 graftombes met mummies, meer dan 1000 beelden, veel kostbaar aardewerk en een gouden masker. De Egyptische archeologen zeggen dat ze zeker vijf jaar nodig hebben om alle vondsten in kaart te brengen en op te graven.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 4 over 8, we beginnen met AZ tegen Sparta, Chris. Ik ben benieuwd hoe je die kans gaat beschrijven. <laughs> nou, echt bizar, maar eerst ja. deze vrije trap. Misschien lukt het nu. Vanuit je handbaks, die schiet. Nee hoor, in de muur. Kans op kans reigt AZ aan 1. Maar Sparta, dat dappere Sparta, blijft overeind. 1-1 met nog een kwartier te gaan. Ja, zo meteen de beschrijving van die kans. Een mooie cliffhanger. Dan gaan we naar Andy. Herakles tegen Pex Zwolle. Ja, helaas. Hier weinig kansen. Uh, ik heb er nog niet één uh, echt kunnen tellen. Een, een mogelijkheidje heb ik gezien voor partycheck van uh, Pek Zwolle. Misschien dat de kou ermee mee te maken heeft. Maar het is nog niet hard verwarmen. 19,5 minuut gespeeld. Heracles Pek Zwolle 0-0. Kijk of men al warm wordt van Herenveen tegen Excelsior. Richard. Nee, ook nog niet echt in Friesland. 0-0 na 20 minuten. Weinig uh, kansen. Herenveen is wel wat beter dan de Rotterdammers. En zometeen om kwart voor negen nog VVV Vitesse. En zijn we bij Barcelona tegen Girona. En uh, Call Me om 8 minuten over 8. Uh, Chris, je hebt nu iets meer de tijd. De voet van Hoed. Oh, de voet van Hoed en het hoofd van <laughs> Til. Nou, het maakt niet uit. Dit was het 28e schot van AZ. Jongens, jongens, echt. De voet van Hoed. Nou, hoe zit het ermee? Het was een hoekschop. Kwam op het hoofd van Ali Reza. Je kon vrij inkoppen. Kopte op de naar achtervallende Yannick Hoed... En vervolgens was de rebound een eenvoudige prooi van weghorst, weghorst. Leek iedereen te denken. Maar hij schoot tegen de voet van Hoed. Die eigenlijk de bal een beetje wegtrapte. Maar omdat hij dat met de onderkant van de voet deed, ging de bal wat omhoog. Weghorst liep juichend weg. In de hoop dat Bujuk hem het voordeel van de twijfel zou geven. Maar de scheidsrechter heeft een Haviksoog. En. Uiteraard gaf hij geen doelpunt. Maar ongelooflijk hoe AZ die niet weet te scoren. En dat heldhaftige Sparta maar overeind blijft. Want dit is voetbal toch een bijzonder spel zeg. Je kunt 70% balbezit hebben. Je kunt 14 hoekschoppen hebben gehad. Je kunt 28 keer op doel hebben geschoten. Maar ja, als hij er niet ingaat dan tellen ze gewoon niet. 1-1 nog steeds. In dit zeer bijzondere maar toch zeer boeiende duel. AZ opnieuw in balbezit. We zitten in de 82e minuut. Inmiddels is Seuntjens in de ploeg gekomen bij AZ voor Koopmijners. Seuntjens weet het even niet meer. Schiet hem maar naar Wuitens. Wuitens op Jan En dan kiest Idrissi weer positie op links. Maar Wuitens kiest toch voor de breedte. Voor Mietje. Mietje inspelen op Til. Alles over de grond. Gaat de bal naar Weghorst die helemaal naar voren wordt geduwd eigenlijk. Tenminste in de richting van zijn eigen doel, zo moet ik het zeggen. Bal is inmiddels weer aan de linkerkant. Daar is Idris weer. Idrissi met midden geplaatst. God, oh, en dat raakt dan wel de netten alleen. De bovenkant van de netten. En ja, dat telt ook niet. Terwijl nu Ferdi Druif erin gaat komen. En hij gaat in het veld komen voor Gustil. De ene jeugdspeler voor de andere. Druif is een aanvaller. Heeft ook in de nationale selecties gespeeld. De jeugdselecties wel te verstaan. Misschien dat hij het dan gaat doen voor AZ. Het zou wel bij de avond passen. Of heel misschien krijgen we echt het allergrootste wonder... uit de Sparta-geschiedenis in ieder geval. Die in Alkmaar. En weet Sparta nog een keer te scoren. Het is toch heel spannend hoor. Maar in de 83e minuut nog steeds 1-1 bij AZ Sparta. Is wel een beetje opwinding bij jou bij Herakles Speksolle, Andy? Ja, eindelijk wel. Het begon met een aanval voor Heracles. Staat 0-0 overigens. Partycheck. Zo'n goede spits vorig jaar bij de Graafschap. Maar kan het in de eredivisie absoluut niet tonen. Hij had de balverlies. En de aanval was mooi van Heracles. Met Vermei die de bal op q speelde. Q-was trekt het strafschopgebied in. En schoot de bal boven Diederik Boer op de lat. Net een minuutje geleden. Een aanval aan de andere kant van Pek Zwolle. Namli mocht heel ver komen. En schoot heel redelijk. Maar net naast het doel van keeper Castro. Dus toch wat opwinding over. Ook hier in het Polman Stadion. 0-0 de stand. Bal voor Sentler. Voor Pax Wolle. Speelt de bal weer even breed terug naar Nicolas Frère. Frère weer terug naar Sendler. Dan ligt het tempo wel heel laag. Gaat de bal naar Ryan Thomas. Thomas gaat in de versnelling. Speelt de bal naar de linkerkant. Naar die geweldige voetballer. Hij liet weer een paar dingen zien. Younes Mokhtar. Zoals hij een bal uit de lucht dood kan neerleggen. Dat is echt geweldig. Nu een balletje overal is niet erin heen. Komt net niet aan bij de opkomende uh, speler. Wie was dat? Ryan Thomas. En dus uh, kan er uitverdedigd worden door Heracles. Gaat wel via een Pax speler. Bal over de zijlijn. 26,5 minuut gespeeld. 1-1 de stand. Terechte de stand. Want beide ploegen proberen het wel. Maar het wil niet echt lukken voor ons nog. En dan is uh, de inborp voor de uh, zwart-witten van Heracles. Kijken of dit iets gaat opleveren. Als uh, Hiziboe de bal achteruit komt. Dat is niet slim. Want voor mij kan openen naar de rechterkant. Naar Kuwas. Kuwas benieuwd of hij hier volgend jaar nog speelt. Want het is duidelijk een van de betere in het team van Heracles al het hele seizoen. Q was nog altijd op door je schoentjes. Slechte bal, bal gaat over de achterlijn. En zo gaat uh, drie Boer de bal weer in het spel brengen. 0-0, 27 minuten gespeeld, heracles pexwolle Ja, Chris Wolper, als mensen de wedstrijd niet zien... en die kijken naar het scorebord, denken ze 1-1, gelijk spel. En dus zal het spel ook wel gelijk zijn. Maar dat is dan weer scorebordjournalistiek. Dat geboren is volgens mij in het stadion van AZ, dat woord. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk in de hout. De co Adriaans, begon begonnen ja. inderdaad mee. Ja. Want uh, AZ had destijds 4- 1 verloren. ...van Roda JC, maar was wel de betere ploeg volgens en Dus de betreffende journalist uh, moest niet doen aan scorebordjournalistiek. Nu is het Jan, die ook niet doet aan scorebordjournalistiek... ...maar een hele slechte passing, want die bal komt voorlangs. Is het Floranus die de bal oppikt? Nou, die hem dan maar over de zijlijn. Is de inworp voor AZ. Er voor Swenson, de zeer actieve rechtsback van AZ net ook exemplarisch was de Noor in een negatieve hoofdrol. Tenminste een negatieve hoofdrol, negatief voetbal in de hoofdrol. Kreeg de bal voor het inschieten, maar hij besloot eerst aan te nemen... en daarna de bal weer voor te geven, waardoor Sparta er net weer tussen kon komen. Nu is het Idrizi vanaf links tegenover zich Holst. Hij komt er voorbij. Hij komt er tussendoor. Idrizi gaat hij dan doen? Nee! En dan gaat hij weer voor langs. Het is toch niet te geloven, zeg. Het is echt ongelooflijk. En ik hoor jou zelfs lachen. Echt, ik zie hier mensen die grijpen zichzelf bij het hoofd vast. Die grijpen de buurman bij het hoofd vast. Echt, hoe kan dit dan toch, zeg? Misschien zit er iets in die bal of zo. Ik weet het niet hoor. Maar echt waarom gaat deze er dan ja, het helemaal ook weer niet in? Nee. Legendarisch is deze wedstrijd misschien. Hier, oh, vlak over de kruising. jongen, jongen, jongen. Het is echt op te lachen bijna. Goed, stel nou dat Sparta dit redt. Dan is het echt een punt... Nou ja, gesmeed in heroïek en misschien wel een aanknopingspunt voor Sparta. Maar is dit toch wel een uiterst frustrerende avond voor AZ? Maar het is wel een heel boeiende wedstrijd. Want ze doen het stukken beter dan tegen VVV toen het echt een beetje moedeloos werd allemaal. Maar nu niet. AZ blijft voetballen. We gaan weer naar voren toe. Inmiddels is het drijf die afwacht. Hoe weer nu Idrissi naar voren komt. En nou doet hij het dan. Oussama Idrissi. Met links. He he. Hij zit erin. Ongelooflijk. Wat een prestatie. Wat een ontlading dan. Nu is de lach niet uit frustratie. Maar uit joligheid en vrolijkheid. Oussama Idrissi. Na poging 23.581. Schiet hij dan laag de bal. Langs hoed. En hij schiet AZ op voorsprong. Het is een beetje verdiend. jongen, jongen, jongen. zeg. Idrissi, mooie, mooie sleepbeweging met rechts, hoor. En met links in de verre hoek. Ja, het ziet er heel simpel uit. Maar AZ heeft er heel lang over moeten doen. Maar het leidt dan toch echt door deze mooie individuele actie... van Oussama Idrissi in de slotfase met 2-1. Wat een wedstrijd. Ja, zielig voor hoed, maar mooi voor de AZ-fans. Dan bij de chat van de maanden, Heerenveen tegen Excelsior. Ja, er gebeurt nog een stuk minder hier in Heerenveen. Maar het kan allemaal nog. 60 minuten immers nog te spelen. 0-0 in het Abelenstra-stadion bij Heerenveen. Excelsior blessure nu bij de spits van Excelsior. Mike van Duinen moet even naar de kant, maar kan terugkomen. Gebeurt wel wat meer. Heerenveen is de betere ploeg, maakt het spel. En Excelsior houdt vooralsnog vooral tegen. Zojuist een schot van Michel Flap. Prima gedaan, uitstand bijna... Na een balletje breed van Zeneli de gevaarlijkste man bij Heerenveen, veruit. En het schot van Flap kwam uiteindelijk via de handen van Zwarthoed op de paal terecht. Tweede keer dus voor Heerenveen binnen een half uur dat de paal wordt geraakt. Want eerder was daar natuurlijk al die enorme kans voor Reza Kujanajad. Een half uur dus op de klok. Heerenveen heeft veel meer de bal dan Excelsior... Hoewel de Kralingen zojuist ook dichtbij een goal waren via Koolwijk. Goed hakballetje van Van Duinen. Nu is het Heerenveen weer dat uh, moet opbouwen. Van achteruit is het natuurlijk altijd schaars die dan in de bal komt. En uh, vaak tussen de twee centrale verdedigers uh, zich bemoeit met uh, de opbouw van Heerenveen. Maar uh, ook nu gaat het allemaal wat uh, traag. Heerenveen probeert het wel snel diep te spelen. Maar Excelsior verdedigt goed gegroepeerd. Zoals we dat kennen van de ploeg van uh, Van der Gaag. Schaars nu heeft iets ruimte. Kijkt, loert. Paast de bal dan uh, toch wel diep richting uh, Torsby. Die speelt hem even terug naar Zinedi. Hij dus de gevaarlijkste man. Ook dit doet hij weer aardig. Is technisch natuurlijk een uh, vaardige speler. Via flap dan terug naar uh, en dan gaat Herenveen opnieuw. Via flap is daar de combinatie met Eudekaart gaat het eventjes terug. En ja, tempo niet echt heel erg hoog. Dan is het Torsby die als aanvallende middenvelder toch vaak een beetje in de controle speelt in deze wedstrijd. Maar op papier is hij toch echt de nummer 10 van Herenveen Nu aan de linkerkant nog altijd de Vriezen met een combinatie... Dat gaat aardig. En dan is het Schaars. Die heeft daarna nou wat meer ruimte in als van het veld. Nu naar de rechterkant is het Doken Smit, De vervanger dus van Dumfries. Zo probeert Heerenveen er wel door te komen. Maar is het Excelsior dat stug en taai en vooral heel rustig blijft. Nu aan de rechterkant uitgeweken. Seneli eventjes terug naar Doken Smit Die behoorlijk diep daar nu staat. Voorzet van Smit, Bal komt in het strafschopgebied terecht. Maar dan is het uiteindelijk Excelsior dat weer kan wegwerken via Matij. 33 minuten op de klok in Heerenveen. Het is hier 0-0. Ja, AZ tegen Sparta. Wat een duel, uh, Chris. Maar ik denk, ja, Sparta zit nu natuurlijk zo in die uh, verdedigingsmodus... dat ik me, kan me voorstellen dat ze er bijna zijn vergeten hoe ze moeten aanvallen. Ja, echt. Hè? Ja, Dat is ook echt waar. Want, uh, ze kwamen net even van eigen helft af. En daarna, inderdaad, duurden er drie seconden. En toen had AZ de bal alweer. En dat is het toch... Prachtig om te zien hoe dik advocaat nog steeds ontevreden is over die achterstand. Had natuurlijk gehoopt op veel meer. Ziet wel een strijdvaardig Sparta. En dan baalt hij weer dat het dan even misgaat als Sparta inderdaad niet meer weet hoe het moet aanvallen. Idrissi, Hij inmiddels dus op één goal in zijn AZ-tijd. Twee minuten extra tijd. 120 seconden nog. En dan kan het vizier van AZ op komende woensdag... als SC Twente hier op bezoek komt... voor de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Toto-KNVB-bekertoernooi, moet ik natuurlijk zeggen. Maar AZ speelt de bal nu dan voor het eerst een beetje rustig rond. Want het is al bijna 90 minuten lang naar voren aan het stormen. Om maar te jagen op die voorsprong. Maar die voorsprong is er nu. Maar wie weet, want vorig jaar kwam... Sparta ook in de slotfase alsnog langs zij. Werd het hier 1-1. Inmiddels nog altijd balbezit voor AZ in de laatste minuut van deze wedstrijd. Swenson komt naar voren toe. Kies nu voor de breedte. Gaat nu naar de as van het veld met de bal dribbelen. speelt dan terug. Helemaal geen diepe pases meer bij haar zetten. Dat is een beetje wennen. Want toch verdient ook de ploeg van John van der Brom een compliment. En maar blijven doorgaan naar zoveel, zo bizar veel mogelijkheden. En het toch maar weer doen, dat is toch echt wel heel knap. En wekt vertrouwen. Net zoals het optreden van Sparta vertrouwen wekt. Want wat dat betreft hebben ze het echt keurig gedaan. Nu is het uh, druif. Eigenlijk een aanvaller, maar hij schiet de bal een beetje hard terug op zijn doelman. Bizot. Dan komt Sparta toch maar naar voren toe. En lijkt AZ zelfs een beetje angstig te zijn. En het verliest zelfs de bal op eigen helft. Mietjeu moet er dan maar tussen komen. Onnauwkeurig speelt hij de bal. naar, uh, Volgens mij is dat Weghorst. Weghorst dan naar Idrisi, Idrisi naar Swenson. En Jahan heeft het hele veld open liggen. Krijgt nu ook de bal. Aan de rechterkant van het veld. Geeft de bal voor. Richting Druif. Druif wil aannemen. Maar verliest het evenwicht en staat buiten spel. En dus krijgt Sparta nog een vrije trap. In de slotfase van dit duel. Dit bizarre duel. Maar wel... Een zeer aantrekkelijke duel. Terwijl Dick Advocaat maar weer eens uh, ziet hoe zijn uh, assistent trainer Sparta naar voren dirigeren. Onder meer Fred Grim, natuurlijk. Lange bal van Yannick Hoed. Die met het nodige kunst en vliegwerk. We gaan naar Richard, want er is wat gebeurd. Excelsior komt op 1-0 tegen Heerenveen. En het is Mike van Duinen, de spits die je maakt zijn vijfde van dit seizoen. Geknoei achterin bij Heerenveen. Dat nog weinig heeft weggegeven, maar dit is slecht hoor. Wat Woudenberg doet, Koolwijk pikt op. Dan is het Messa out legt de bal klaar. Heerenveen helemaal uit de organisatie. En Van Duinen kan dan afdrukken. En zo is het na 36 minuten 1-0 voor Excelsior. Prachtig doelpunt van Mike van Duinen in het dak van het doel. En wij gaan... We gaan weer even terug naar die spannende wedstrijd. De laatste minuten. Chris. Ja, nou die spannende wedstrijd is voorbij Richard. Het is er één voor in de boek hoor. AZ wint met 2-1. Nou dat zou voorafgaand aan dit duel helemaal geen uh, onlogische eindstand zijn. Maar gezien deze wedstrijd. Nou ik zou zeggen vanavond allemaal kijken. En tel het aantal kansen maar van AZ. Sparta heeft het dapper volgehouden. Heel lang volgehouden. Maar uiteindelijk was het dan AZ... Dat op voorsprong kwam. En die voorsprong over de streep trok. Blijft natuurlijk op die derde positie staan. En kan naar dit avondje gaan toeleveren naar de halve finale aanstaande woensdag tegen FC Twente. Wat een bijzondere wedstrijd. Maar wel een vermakelijke wedstrijd. AZ wint met 2-1 van nummer laatst Sparta. Sister Sisters, I feel like dancing. Zes minuten voor half negen en dan was langs de lijn op npo radio 1nl Spectaculair was het net aanzet tegen Sparta. Rotterdamse ploeg uh, verliest, maar uh, Rotterdam, de andere Rotterdamse club die vanavond speelt Excelsior, staat voor bij uh, Heerenveen met 1-0. Toch wel een verrassing, Richard. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant ze verliezen eigenlijk heel weinig uitwedstrijden. Inmiddels zes keer gewonnen. Al van Twente in Enschede bij Vitesse vorige week. Ik kan me nog herinneren 2-0 in Alkmaar tegen AZ. En ook nu staat Excelsior gewoon weer brutaal voor met 1-0. En was daar zojuist zelfs de kans via Fajk op 2-0. Heerenveen heeft het nu even heel lastig. En het was een enorme blunder die vooraf ging aan de 0-1 van Van Duinen van Woudenberg. De linksback die de bal zomaar inleverde. Heerenveen Veen stond ineens niet goed meer en Excelsior strafte dat medogeloos af. Via meerdere schijven werd de omschakeling uiteindelijk gepromoveerd tot een goal. Assist van Messa Oud en Van Duinen met zijn vijfde goal. Heeft vorige week natuurlijk ook al gescoord voor Excelsior. De winnende maakte die toen tegen Vitesse. In december had hij ook al zo'n serie van drie op een rij. En hij staat nu dus met vijf goals. Prima geclasseerd als clubtopscorer van Excelsior. Veertigste minuut. Heerenveen twee keer de paal via Reza Koushanejad. En dat uitstekende schot van Flap. Maar het publiek begint al een beetje te morren. Ook hier zijn ze erg kritisch op de thuisploeg. Doken Smit nu aan de rechterkant. Vrij diep op de helft van Excelsior. Even terug nu naar Schaarsen. zo probeert Heerenveen wel een opening te vinden. Maar lukt dat niet omdat Excelsior uitstekend verdedigt. Nu de voorzet vanaf de rechterflank is van Smit Vaas. Met het hoofd. En dan Seneli krijgt die bal voor zijn schoen. Schrok daar misschien een klein beetje van. En uit de draai schiet hij de bal dan uiteindelijk toch hoog over het doel. Seneli is de gevaarlijkste man. Hij af en toe nog wel wat uh, verrassends in de voeten. Creatieve speler. Maar uh, dit was ook wel vrij lastig om uh, te scoren. Andy, wat gebeurt er bij jou? Doelpunt bij Heracles tegen Pexwell. Het is de thuisploeg. Die scoort goeie. Uh, uh, voorzet vanaf de rechterkant. En Christopher Pettersson maakt het doelpunt. Doet zijn bal onder in zijn shirt. dus Zodat hij een dikke buik heeft. Nou, dan weten we genoeg. Het is 1-0. Het is wel verdiend hoor. Want voor de tweede keer raakte Heracles de lat. Nu een hoekschop van Kuwas. Uh, Via Boer op de lat. En voor mij kregen we er niet in. De rebound dan. En dan een minuutje later. Goeie aanval weer van Heracles. Bal voor het doel. Goed binnengeknikt door uh, Pettersson. En dan is het uh, 1-0. Voor de thuisploeg, vlak voor rust. Een minuutje of jou, vier voor rust. 1-0, doelpuntenmaker Christopher Patterson zijn vierde van dit seizoen. Herakles leidt tegen Pek Smolle. Richard. Ja, Herenveen dus achter op het eigen veld. En uh, op een negende plaats, ook dat is al uh, tegenvallend. Kortom, uh, er wordt... Uh... Flink gemopperd hier. Eigenlijk al wekenlang Nu uit de draai. Dit is heel aardig gedaan van Reza Kousjanesjat. Een leeppaasje volgens mij was het van Flap. En Kousjanesjat, hij in elk geval met de kans in de 43ste minuut. Inderdaad Flap met dat steekballetje. Goed gezien van dat 20-jarige talent uit Sneek. Maar ook goed gekiept van Zwarthoed. Dat was kans nummer 4 voor Heerenveen. Maar het staat 0-1. En Excelsior heeft in totaal drie aardige kansen gekregen in deze eerste helft. Wat dat betreft... Is er dus voor beide doelen toch wel het een en ander gebeurd in deze eerste helft. Torzby nu in het strafschopgebied. Excelsior nog niet uit de problemen. In de laatste minuut van de eerste helft is het nu eventjes die bal wegwerken. Dat doet Excelsior ook goed. Bal naar de buitenkant, maar dat was ook al gefloten. Door scheidsrechter of Wiedemeijer, moet ik natuurlijk zeggen. En Zwarthoed kan de bal dan gaan rapen, neerleggen. En zo ziet hij ook dat de spelers van Excelsior langzaam naar voren schuiven. Het zou toch wat zijn als Excelsior weer uit een wedstrijd zal gaan winnen vanavond. Dan komt het op 32 punten. En dan is het eigenlijk wel zo goed als veilig. En komt het ook nog eens op gelijke hoogte met Heerenveen. Dat eigenlijk gewoon in deze wedstrijd tegenvalt. Het schiet weliswaar twee keer op de paal. Het krijgt wel wat kansen. Maar het dwingt toch te weinig af. Slotfase eerste helft. 0-1. De voorsprong door een goal van Mike van Duijnen. Slotfase eerste helft. En die tussenstand 1-0. Herakles tegen Peck Zwolle. Anderhalve minuut nog in de eerste helft. 1-0 inderdaad. Heracles doelpunt te maken is nu in balbezit. Uh, Pettersson. Rans, op gebied. Heeft de bal binnen door. Uh, Monteiro. Zo. Die wordt uh, uitstekend verdedigd. Kan niet anders zeggen. Er is de afgelopen weken wat kritiek op hem uh, geweest. Philippe Sendler, sinds zijn overgang naar Manchester City zou het allemaal wat minder zijn geweest. Nu zat hij er goed tussen. Wel ten koste van een hoekschop. De vierde hoekschop voor Heracles. Overigens voor dat uh, was op de latschoot via Diederik Boer. Had Ezi nog een enorme kans in het strafschopgebied van. Heracles bij 0-0 stand. Nu staat het 1-0 door die uh, goal van Petterson in de 42e minuut. We zitten in de laatste minuut voor rust. Hoek vanaf de rechterkant met het linkerbeen van Cuas. Dat leverde gevaar op bij de vorige keer dat hij daar stond. En nu, oh, bal op de paal. In één keer op de paal. En dan kan er wel gecounterd worden door Pax Gaat de bal de diepte in. Komt bij Namni terecht. Namli kijkt. En wie loopt er vrij? Ah, slechte bal. Makkelijk op te pikken achterin door uh, uh, Heracles. Als uh, Heracles nu eruit gaat met Van Ooyen. Van Ooyen over. De hele richting de linkerkant. Maar die bal komt niet aan bij Patterson. Wel in tweede instantie, omdat Sentler de bal kopte, de lucht in kopte en Sentler de bal gepaasd heeft. Komt uiteindelijk terecht. Bij uh, Jacobjak. De paas naar uh, achter is weer daar. Via Drosten. Die gaat eens kijken. Wie loopt er vrij? Drosten. Nou, niemand vrij. Dus doen we het maar weer breed naar Prupper. Prupper. En dan uh, tikken de seconde weg. En gaat Bas Nijhuis. Die zoals gewoonlijk weinig heeft gefloten. Voor ook uh, lichte overtredingen. Fluit hij niet. Maar ook niet voor de meeste zware. Hij heeft nu wel gefloten. Want het is rust. 1-0. Heracles leidt tegen Pexwolle. Doelpuntenmaker Pettersen. Goed, daar nou dus de ruststand 1-0. Is het bij jou al rust, Richard? Nee, nog niet. We spelen één minuut extra. 0-1 de voorsprong voor Excelsior. Heerenveen probeert het. Heeft veel meer de bal dan Excelsior. Dat natuurlijk nu helemaal rustig een beetje achterover kan leunen. En kan gokken op de counter. Diepe bal. Aanname is goed met de borst van Torsby. Uit het strafstopgebied gedreven door Matthijs dan de voorzet. Gaat natuurlijk richting Reza Koushanejad. Wat kan Heerenveen nog in die laatste seconde? Het vecht er in elk geval wel voor. Nu een steekbal opnieuw van Flap. Maar die bal is te scherp en ook te hard gaat over de acht lijn. En dat... Uh... Betekent Hier vlak voor mij dat in elk geval al heel veel mensen... richting de warme koffie en de thee gaan. Ze staan allemaal op. Terwijl ja nu ook zegt van die uittrap hoeft niet meer. Het is rust in het Abelenstra stadion. Heerenveen staat achter voor het eigen publiek. Met 0-1 tegen Excelsior. Goed, alles op een rijtje. Heerenveen Excelsior dus 0-1 door de doelman van Van Duinen. Heerenkles tegen Peck Zwolle. Door die goal van Patterson 1-0. En afgelopen AZ tegen Sparta na een 1-1 ruststand. Een late goal van Idrissi zorgde voor... de tweede 2-1 eindstand. AZ houdt dus de drie punten thuis. Zometeen een kwart van negen begint VVV Vitesse. Daar zullen we verslag van doen. En ook van Barcelona tegen Girona. Dat straks. Eerst weer even de spelen. Die zitten er bijna op. De meeste Nederlandse sporters die zijn al lang en breed klaar. Dat gold niet voor Michelle Dekker. De alpine snowboardster moest lang wachten... voordat ze in actie kon komen op de parallel reuzeslalom. slalom. Maar vandaag was het al zover. Edwin Cornelissen reisde nog één keer naar de bergen. De laatste dag is het in de sneeuw van het Phoenix Snowpark. En you have to cheer up for our athletes today as loud as possible. En de vrijwilligers zijn nog net zo enthousiast als aan het begin. Ik denk dat door Beetje schoor, dat wel. From Netherlands on the red course, Michelle Dekker. Zij heeft lang moeten wachten. Maar nu, in de staart van de spelen, mag zij ook. De parallel Reuzenslalom begint met twee kwalificatieruns. Daarin moet je twee snelle tijden neerzetten. Het gaat dus niet om de uitschakeling van je directe tegenstander. De 16 snelste gaan door naar de knokkoutfase. Eén keer de rode koers, één keer de blauwe. En dan vindt Michelle Dekker zichzelf terug. Op plaatsnummer 17, op een honderdste van een seconde van de nummer 16, Patricia Koemer. Ja, dat is heel zuur. Maar uh, ja, ik kan er niet zoveel van maken, dus het is wat het is. Uitgerekend door je trainingsgenootje Patricia Koemer. Ja, ja dat, uh, dat kan gebeuren, ja, dat ook iemand anders kunnen zijn. En nu is Patricia aan. Voor haar is het goed dat ze erin zitten, zit. En voor mij is het zuur dat ik uitleg met een honderdste. Kan je jezelf iets verwijten in die, in die runs die je hebt gemaakt? Heb je ergens een fout iets, iets laten liggen? Nou ja, een fout, kijk, weet je, natuurlijk, twee runs achter elkaar ga je nooit perfect uitvoeren. Dus er zal vast wel een bocht of iets in zitten dat niet helemaal 100 gaat. Maar dat, hebben, dat heeft iedereen. Dus daar kan ik mezelf niet aan verwijten dat het aan ligt. En ja, weet je, je kan, een honderdste kan je bijna niks. Ja, dat, dat ligt niet aan iets. Weet je, als je een fout maakt, dan is het geen een honderdste wat je verliest. Het is veel meer. Dus daar ligt het gewoon niet aan. En ja. Moet je zo'n wedstrijd nou echt zien als eigenlijk twee wedstrijden... dat een kwalificatieronde iets heel anders is dan zo'n knock-outfase... dat dat dan een heel andere wedstrijd zou zijn geworden? Nou ja, het is niet een andere wedstrijd. Maar je moet, je moet in principe zijn de kwalificaties je wedstrijd. En dat moet je zien als je, ja, als je wedstrijd in principe... want die rust, twee rust, moet je gewoon perfect doen. Anders dan kom je al niet verder. En, dat, en weet je, nu met het deelnemersveld zie je gewoon dat iedereen zo dicht op elkaar zit. En ja, daar kan je er niks aan doen. En dan val je bij het ons te buiten en dan ja... Ja, voor mij is het gewoon heel erg zuur op het moment dat ik er wel bij uit Nu is het balen en donderdag was Michelle Dekker ook al niet zo blij... toen bleek dat haar wedstrijd, voor donderdag gepland... op het laatste moment werd doorgeschoven naar de zaterdag. En dat vanwege een verschuiving in het Big Air-programma. Heb je je op een top voorbereid? Moet je weer twee dagen in de wachtkamer. het was niet moeilijk. Ik ga niet als excuus gebruiken... dat het verschoven werd over dat ik nu met 1 uit de finales lig. Maar je was er niet blij mee? Nou ja, weet je, mensen zijn sowieso niet blij als... De, ...de avond voordat de, de wedstrijd zou moeten gebeuren, het veranderd wordt. Maar in principe is, is vandaag niet een andere dag voor ons... ...want wij hebben altijd dit format. Dus alleen misschien de timing was wat anders... ...maar dat is niet de reden dat ik nu zo geboord heb als dat ik geboord heb. Dus... Nee, maar het was wel vervelend in die zin dat je helemaal voorbereid was. Uh, je boord was ook al gewakst, hoorde ik. Ja, nee, dat wel. Alleen uh, daar hebben we natuurlijk wel wat dingetjes aan moeten veranderen. Maar ja, dat, en dat hebben we gewoon goed gedaan. En alles gelegen, gewoon perfect. En ja... En, en daar kan je ook niks aan verwijten aan waks. Ik bedoel, ik speel gewoon goed en daar kan je een honderdste ook niks aan, uh, aan doen. Zo wordt het dus niet het toernooi van de Nederlanders in de sneeuw. Hadden we misschien ook niet echt verwacht. Maar ja, in het geval van Michelle Dekker is het toch wel een beetje eindigen in mineur. Eén ding is me wel duidelijk. Na twee weken in de sneeuw. Aan het enthousiasme van de Koreanen zal het in ieder geval niet liggen. Radio? Radio. Oh ja. Yeah! I like radio. You like radio? Yeah. Me too! Yeah. I am from Netherlands. Ah. NOS? NOS. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. You like NOS? Yeah. yeah! Thank you. Yeah. Have fun, yeah. Right? Yeah. Bye bye! Die Edwin heeft de dag van zijn leven daar gehad. Nico Wansja, die krijgt de dag van zijn leven. Want die gaat toch naar nou een mooi duel kijken. VVV tegen Vitesse. Ik hoop het wel inderdaad. Uh, al moet ik zeggen dat Vitesse de laatste weken behoorlijk wat punten heeft. Gemorst verloren van Excelsior. Verloren van ADO. Dat moet niet uh, te vaak gaan gebeuren. Want er kan uh, deelname aan de playoffs om Europees voetbal wel eens in gevaar gaan komen. Vitesse staat dan weliswaar nog zevende. Maar het voelt de hete adem van met name ADO. En ook een beetje Heeren Veen in de nek. En de Arnhemers missen vanavond de twee clubtopscorers. Maar Tafs. Die zit zijn laatste wedstrijd schorsing uit. En ook Brian Linz is er niet bij. Hij heeft een enkel blessure. Dat doet dus niet mee tegen zijn oude ploeg. En dat scheelt toch 18 doelpunten voor Vitesse. Verder is Serrero gepasseerd. Maar met Miasga is wel weer hersteld van de griep. Hij keert terug in de basis. En daardoor op papier vijf verdedigers bij Vitesse. Door Fraser het veld ingestuurd. Al is de verwachting dat Van der Werf op het middenveld zal plaatsnemen. En bij VVV toch nog geen promes. Verdediger leek op tijd fit te zijn voor deze wedstrijd. Hij moet op de bank beginnen. En Maurice Steyn heeft zijn Kastelen gepasseerd en voor hem speelt uh, Hunten. En VVV wil zich vanavond definitief veilig spelen in de Eredivisie. Als het wint, dan komt het op 34 punten. En dat moet normaal gesproken genoeg zijn. En dan uh, nadert het ook Vitesse tot op drie punten. Dus dan kan uh, de ploeg uit Venlo zelfs nog mee gaan doen... om de playoffs om Europees voetbal. Dat is de inzet voor vanavond in de koel cool in Venlo... bij uh, de wedstrijd tussen VVV en Vitesse. Goed, dan de Nederlandse waterpolomannen. Die zijn zo goed als zeker van deelname aan het EK deze zomer in Barcelona... In Venendaal werd Litouwen met 28-7 weggespeeld. Of weggevaagd, moeten we eigenlijk zeggen. Volgende week volgt in de Baltische staat nog de return. Maar over die wedstrijd maakt de bondscoach Robin van Galen zich weinig zorgen. Volgende week zou een formaliteit zijn natuurlijk. Als je hier 28-7 wint, dan kan je niet verwachten dat je daar opeens gaat verliezen. En zeker niet met dikke cijfers, dus het zal, we zullen het serieus nemen uiteraard. We zullen het beschouwen als een uh, oefen, uh, oefenwedstrijd. We zullen uh, er ook een leuk weekend van maken in Litouwen. Ik ben er nog nooit geweest, dus dat is op zich ook wel een keer leuk. En uh, ja, dit is uh, de eerste stap die we moesten nemen richting het EK van de zomer. En vanuit het EK volgt het jaar erop het WK en daar vanuit Tokio een jaar later. Dus het is uh, natuurlijk was het een makkelijke wedstrijd, maar uh, het is een goede genomen horde en uh, een belangrijke eerste stap op weg naar uh, mooie dingen. Je nam het woord al even in de mond, 2020. Jullie zijn er dichtbij geweest, twee jaar geleden. Toen met strafballen van Frankrijk verloren. Hoe reëel is het om weer op een Olympische Speler te zijn met de Nederlandse mannen? Nou ja, het is best reëel. Kijk, het zal een helft job zijn. Uh, maar het is wel een, een hoog doel, maar een realistisch doel. Kijk, uh, wat je zegt, twee jaar geleden in Triest uh, speelden we een goed toernooi. Uh, in, de, in de finale wedstrijd die uh, uh, naar Rio moest leiden, die uh, speelden we gelijk tegen Frankrijk 8-8. En penalties moeten dan de beslissing brengen wie er gaat. Nou, Frankrijk wint met 4-3. Uh, ik kan er inmiddels uh, normaal over praten. Daar uh, ben ik ook voor behandeld. Maar, uh, <laughs> maar ja, dat deed natuurlijk hartstikke veel pijn. Daar hebben we echt met z'n allen een paar weken, een paar maanden ziek van geweest. En als je er nu tegen de jongens over praat, uh, die, de, de helft van het team is er nog steeds bij die er toen, die het, dan, dan is het nog steeds, uh, daar ben je er ziek van. Alleen, je bent zo dichtbij en het geeft ook aan dat je heel op de goede weg bent. En dat geeft ook aan dat we, als we het proces versnellen en, en verbeteren waar het kan, dat het uh, een realistisch doel is. Alleen wel een heel scherp doel. Kijk, er gaan twaalf landen naar, naar, naar Tokio. Uh, wij zijn nummer 15 van de wereld. Uh, ja, uh, nummer 20, nummer 22 van de wereld zijn ook onze concurrenten. Dus we hebben gewoon heel veel concurrentie voor maar een paar plekjes. En uh, vandaar dat ik zei, een hele job. Maar vandaar ook dat je blij bent dat je nu verzekerd bent van een EK. En dat is ook een uh, leerzame stap. Tuurlijk, dat is ook zo. En het laatste EK twee jaar geleden in Belgedo, daar werden we twaalfde. Uh, nou ja, weet je, het zou mooi zijn als we onze ambitie... We hebben net als NAC-NSF NS uh, in Nederland een, een top 10 ambitie wereldwijd. Nou, die hebben wij ook. Hè. We willen graag in de top 10 van de wereld komen op termijn. Uh, dan zou het qua lotingen en qua plaatsing allemaal wat makkelijker worden... Zeg maar, voor EK's, WK's en Olympische Spelen. Dus we zijn nu nummer 15 van de wereld. We willen een goed EK spelen, zodat we stappen kunnen maken... op die wereldranglijst. En wie weet wel, inderdaad over een paar jaar... in die top 10 van de wereld spelen. Robin Vergalen in gesprek met Joop van Nooyen. Ja, de Kings van lang geleden en uh, Mr. Pleasant. Gaan we op zoek uh, naar uh, Jan Vincent van Zuiden. Die kijkt naar uh, ja, een topper in uh, Catalonië. Ja Vincent, goedenavond. Ik denk als Catalonië zich af kan scheiden, dan wordt dit wel een wedstrijd die denk ik zo onderweg gespeeld gaat worden. Ja, nou inderdaad. Want er blijven er niet veel clubs over in Catalonië. Espanyol komt er dan nog bij. En natuurlijk Barcelona en Girona. En die spelen vanavond tegen elkaar. In kamp nou. Barcelona de koploper in Spanje nog geen wedstrijd verloren dit seizoen. Als enige topclub in de vijf topcompetities van Europa is Barcelona nog ongeslagen. Ja, dat zegt genoeg. Ze zijn natuurlijk favoriet tegen het kleine broertje Girona... dat voor het eerst naar kamp Nou komt in de geschiedenis. Tenminste, op het hoogste niveau dan wel gesproken. Want uh, zij promoveerden vorig seizoen uh, voor het eerst naar het hoogste niveau. 87 jaar hebben ze erop moeten wachten. En nu uh, speelt Girona dan dus op het hoogste niveau. En ze zijn toch wel een beetje de verrassing van dit seizoen. Ze staan op de negende plek voorlopig... en uh, draaien dus gewoon mee in de middenmoot als promovenders. En dat is uh, knap te noemen. Maar de ogen zijn natuurlijk gericht op Barcelona vanavond. Uh, als je naar de opstelling kijkt... Dan is het toch wel smullen geblazen. Want vier super creatieve spelers aan de aftrap. Met Messi en Suarez natuurlijk. Nou, die spelen er al een tijdje. Maar ook Dembele en Coutinho mogen vanavond beginnen. Coutinho kwam over van Liverpool. Dembele van Dortmund. Ze speelden tot nu toe eh, slechts vier en vijf wedstrijden. Dat is niet heel veel. Maar uh, ja, ze mogen toch vanavond uh, komen opdraven. Dat betekent wel dat Iniesta en Paulinho op de bank zitten bij Barcelona. Ja, wat een luxe, hè. Iniesta op de bank kunnen zetten. Kijken of dat uh, goed uitpakt voor Barcelona. Dat uh, ja, dus nog niet verloren heeft. Zeven punten voorstaat op Atletico Madrid. En elf op Real Madrid. Dat uh, vanmiddag met 4-0 won van Deportivo Alaves. Uh, maar uh, ja, Barcelona dus uh, op uh, pole position in Spanje in de Spaanse competitie. Kijken of ze dat vanavond waar kunnen maken tegen... Girona. Over een minuut of vijf is de aftrap in Kampnauw. Goed. Gaan wij kijken bij Andy Houtkamp. Herakles dus tegen uh, Pek Zwolle. 1-0 uh, tussenstand. Tweede helft op uh, punt van beginnen, zo te horen aan de muziek. Dus je ja. mag uh, hopen dat hij uitgaat zo. Nee, dat is ook. Als we gaan ook. spelen. Ja. Nou ja, ik zie wel allerlei mannen uh, op neerspringen en, en, en dansen. Maar dat heeft uh, op het veld ook. Maar dat heeft meer met de kou te maken. Want ja, het is dan min één. Maar het voelt aan als min tien. Hoor. Het is echt... Uh, Pittig. Om we het wel met korte Daar vind ik er wel weer stoer. Ja, er zijn wel een paar stoere kerels bij. En, uh, ja, dat, uh, wat dat betreft was het uh, voorrust 4-3. Overigens, uh, in, qua korte mouwen in het voordeel van Zwolle. Maar de stand op voetbalgebied is 1-0. In het voordeel van uh, Heracles Door die goal van Pettersen. Tweede helft is begonnen. Ik heb geen wissels gezien zo op het eerste oog. Dus uh, beginnen we met dezelfde 22 als voor de, uh, uh, voor de rust. En nu balbezit bezit voor Zwolle. Die moeten natuurlijk iets doen. Staan Achter en willen graag naar 42 punten. Van staan op die mooie zesde plaats. Maar voor ons nog is het Heracles dat dus de punten te pakken heeft. Een overtreding van Heziboe. Met pijn voor Patterson. De doelpuntenmaker die staat gelukkig weer snel op. En dan kan het spel verder gaan met de vrije trap voor Heracles. Heziboe kreeg een enorme kans in de eerste helft, Maar wilde met een mooi hakje scoren. En deed dat niet want hij maaide over de bal heen. Dat was Pech hebben nu uitkijken geblazen voor, Sen, voor Frère die de bal net wegwerkt voordat het voor mij gevaarlijk kan worden. Maar Cugas kon de bal oppikken. Loopt de bal over de zijlijn. Hebben we de eerste minuut van de tweede helft alweer achter de rug. En staat het 1-0 voor Heracles tegen Peck Tweede helft ook begonnen met die toch iets wat verrassende tussenstand van 0-1. Herenveen Excelsior, Richard. Ja, met die ketser van Lucas Woudenberg. De linksback van Herenveen vervolgens schakelde Excelsior razendsnel om en was het vooral uh, fantastisch gevoetbald door Messa Oet, die de bal pan klaarlegde voor Mike van Duinen. De bal schampt nog de onderkant van de lat en zo werd het 0-1 voor Excelsior. Heerenveen de betere ploeg in de eerste 45 minuten. Aardig wat kansen ook. Twee keer de paal, maar het staat dus 0-1 en dat is uiteraard teleurstellend voor de ploeg van uh, Jurgen Streppel. Waar ligt zijn toekomst? Ook nog allemaal onduidelijk of uh, Streppel wel of niet zal gaan blijven bij Herenveen. Nu komt er een ingooi aan de linkerkant van het veld. Geen nieuwe spelers vooralsnog in de tweede helft. Excelsior op roze natuurlijk kan uh, rustig achterover leunen en Herenveen uh, het spel laten maken. En is dan vaak zeer gevaarlijk vanuit uh, de omschakeling. Daar heeft het uh, veel doelpunten al meegemaakt om op die manier te scoren. Is uh, Excelsior al vaak gelukt. Van Duinen de topscorer dus met uh, vijf goals. Maar er zijn uh, natuurlijk ook andere spelers zoals Vijk. Elbers aan de zijkant uh, die uh, doelpunten kunnen maken. En Bruins die nu te val uh, wordt gebracht. Is ook zo'n speler die mij wel uh, bekoort in de eerste 45 minuten. Deed eigenlijk heel weinig fout. Werkt kei en keihard en speelt ook heel erg slim. Een beetje zo tussen de linies. Nu is het Heerenveen weer met uh, Schaars naar uh, Torsby. Bal uh, in de as van het veld met uh, Flaps en Nelly. De gevaarlijkste speler bij Heerenveen in de eerste helft schiet. Maar ja, dat was niet zo'n... Uh, Goede keuze van Senneli. Bal wordt simpel geblokt door Excelsior en een uitverdedigd door Hier Heerenveen probeert de druk erop te zetten bij Excelsior. Het is na 48 minuten 0-1 voor de Kralingers. En dan kwart voor negen begonnen. VVV tegen Vitesse en Nico Wansje. Iedereen veilig van de trap afgekomen met die gladheid. Ja, volgens mij valt het met de gladheid, gladheid wel mee. Het is wel koud, maar daar is er geen hinder van. Twee minuten onderweg, het is nog 0-0. Dat is wel een kleine teleurstelling. Want vorige week wisten beide ploegen nog na anderhalve minuut al te scoren. VVV deed dat in de wedstrijd tegen Groningen. Dat leidde uiteindelijk tot een gelijkspel. Vitesse deed dat tegen Excel short. Leidde uiteindelijk tot een nederlaag. En nu is Vitesse wel het beste uit de startblokken gekomen. Want de ploeg heeft al twee mogelijkheden gehad. De eerste was voor Mount. Een schot uit de tweede lijn werd gekraakt. Leverde een hoekschop op. En uit die hoekschop was verdediger Miaska nog dichtbij met een kopbal? Maar die werd uiteindelijk gepakt door Oenerstaal, de doelman van de VVV. De VVV dat vorige week een soort van overrompelingstactiek hanteerde in de wedstrijd tegen Groningen. Met wat meer aanvallend ingestelde spelers begon dan doorgaans. Maar vandaag kiest de trainer Stijn weer voor de vertrouwde elf. Want het respect voor Vitesse is toch wel dermate groot... dat ze nu niet heel aanvallend durven te spelen. Nu een goede overname van Van der Werft, die inderdaad op het middenveld speelt. Doorgaans is hij centrale verdediger. Moet nu wat reparatiewerk verrichten na een slechte balaanname. En krijgt nu al de eerste vermaning van scheidsrichter Mulder. Het levert de VVV de eerste vrije schop op een meter of tien voor de middellijn. Maar we gaan snel naar En Andy. Piotr Particek scoort de gelijkmaker. Verrassend, hij heeft iets op zijn shirt staan. Ik kan het niet zien... Maar dat uh, horen we vast nog wel. Uh, hij uh, uit een hele snelle aanval, een counter van Peck Swollen, scoort hij de gelijkmaker. Uitstekende goal hoor, kan hij anders zeggen. Heel goed werk ook van Mustafa Saimak. Uh, die uh, de bal keurig uh, gaf. Uiteindelijk was het Damli die uh, veel meters maakte. En de bal op Partyshek gaf. En eindelijk, eindelijk voor Peck Zwolle doet... Uh, Partycheck datgene waar ze hem voor gehaald hebben. Namelijk doelpunten maken. Het is pas zijn tweede in deze competitie. Maar het is wel een goede goal. En wat staat er dan op dat shirt? Kosham -shi mama. Nou, dat laatste weet ik wat het betekent. De rest uh, niet. Uh, maar mooi als hij aan zijn moeder denkt. Want uh, dat zouden meer mensen moeten doen regelmatig. Balbezit voor uh, Heracles. De gelijkmaker dus. Is een uh, mooie van partycheck voor Pexvolle. Stand 1-1. Jan-Vincent, bij uh, Barcelona tegen Girona. Ja, de verrassing is compleet, want we zijn twee minuten onderweg. En Girona komt op een 1-0 voorsprong door het doelpunt van Porto. Die uh, maakt zijn tiende van dit seizoen. Het is uh, onvoorstelbaar, want Barcelona begon vol op de aanval. Uh, creëerde nog geen kansen, maar uh, ja, het was echt gericht op het uh, maken van een vroege openingstreffen. Maar die valt dus helemaal aan de andere kant. Ter steken geklopt door Porto, die in één keer uh, vrij voor hem opduikt. En uh, ja, het is Barcelona wat in de aanval is. De bal verspeelt op het middenveld en dan een razendsnel oms schakeling van Girona. Met Lozano de, spits, de eenzame spits vanavond. Want de andere man, de topscorer zit op de bank. Maar dan opnieuw een fout in de verdediging bij Barcelona. Via binnenkantpaal, binnenkantpaal schiet Porto Girona. Verrassend op 1-0 voorsprong bij Barcelona. Goed, dat is wat je noemt een uh, verrassing. Kerenveen tegen Excelsior, Richard. Veerman binnen de lijn gebracht door Streppel. Nu al een aanvallende wissel van de coach van Herenveen. Het moet ook wel, want Herenveen staat nog altijd achter tegen Excelsior en Henk Veerman. Vier goals gemaakt, nu als diepste spits Reza er iets achter. Torsby naar de kant gehaald, de aanvallende middenvelden van Herenveen En de druk in de eerste vijf minuten op Excelsior neemt wel toe. Dat zie je. Kansen zijn er zeker geweest in de eerste helft. En ook al in de tweede helft een kopbal van kick Piri zojuist de centrale verdediger. Scherpe corner vanaf de rechterkant. En Piri van dichtbij. Het was bijna 1-1. En Zwarthoet had eigenlijk mazzel dat hij die bal tegenhield. Want de kopbal was uh, ja, uh, eigenlijk van heel dichtbij. Gewoon in de handen op de handschoenen van uh, Zwarthoed. Als die bal iets naar de hoek was gegaan. Dan was het gewoon 1-1 uh, geweest. 52 minuten op de klok. Na 36 minuten scoorde Mike van Duinen. Hij tot nu toe de enige speler op het veld die dus een goal wist te maken in deze wedstrijd. Die wel levendig is, want er gebeurt genoeg. Het is vooral Heerenveen dat aanvalt. Nu Zwarthoed met de uittrap richting Van Duinen. De is goed met de borst. Wordt verdedigd door Woudenberg. Die zo in de fout ging dus bij die 0-1. Van Duinen wint het duel half. Schaar staat dan de aanvoerder van Heerenveen. Maar er is gefloten voor een overtreding van Excelsior. En dat betekent dat Heerenveen een vrije trap mag nemen. Of is het andersom. Dat laatste is het geval. Excelsior mag uh, volgens mij nu inderdaad een vrije trap gaan nemen. En dat uh, gaat dan gebeuren op de helft van uh, Heerenveen met uh, Fijk. 52 minuten en een klein beetje gespeeld. Het is 0-1 voor Excelsior. En dan bij Jan Vincent van Zuiden. Het was voor Gerona zoiets als... Uh... Het waren mooie twee minuten, die ja, ja, inderdaad. Twee minuten hebben ze van hun voorsprong kunnen genieten. Maar dan uh, denkt Messi, laat ik eens een paasje geven op Suarez. En die zet hem vrij voor de keeper. Luis Suarez, die uh, weet wel raad natuurlijk met zo'n kansje. Hij schiet de bal laag onder de doelman door. Aangever Messi, doelpuntenmaker Suarez. Zoals zo vaak dit seizoen. Het is uh, nummer 18 al voor uh, Suarez. En uh, ja, Messi die staat uh, op uh, 20 doelpunten. En gaf ook al 11 assists. Dit was zijn twaalfde assist alweer. Ja, Messi, de cijfers die zijn al uh, ongeëvenaard. Natuurlijk van de Argentijn. En uh, Barcelona stelt dus heel snel orde op zaken thuis tegen Girona. Want het staat uh, na vijf minuten 1-1. En een kort voor 9 ook nog even aan Nico Wans. Ja, VVV tegen Vitesse. Hier nog 0-0 na zeven minuten voetbal. Het begin was voor Vitesse. Inmiddels komt VVV wat beter in de wedstrijd. Zonder dat dat heeft geleid tot echte kansen voor de goal van Remco Pasveer. VVV dat dan de uitwedstrijd tegen Vitesse een puntje overhield. Vlak na rust kwam het achterstand door een goal van Matas. En vlak voor tijd in de laatste minuut was daar een penalty van Leemans. Waardoor het 1-1 eindigde in Arnhem. En uh, ja, dat is toch een knap resultaat voor VVV dat sowieso weinig heeft verloren. Zeven keer pas dit seizoen en dat na 24 speelrondes. Dat is knap voor een promovendus die nu een bal onderschept aan de linkerkant van het veld. Goede actie van Lennart die de bal even teruglegt naar de laatste lijn. Roel Jansen, de linksback wil hem eigenlijk teruggeven aan Suntjes. Maar dan gaat de bal naar de laatste lijn in de richting van Danny Post. De middenvelder die door afwezigheid van het gebruikelijke centrale verdedigingsduo... hier in de laatste lijn is te vinden... En uh, hij speelt de bal nu breed naar Reuzeler. Reuzeler weer terug op uh, post. En zo heeft VVV wel veel balbezit. Maar is het zit heel ver van de goal van Remco Pasveer. En zo slaagt uh, VVV er nog niet echt in om gevaarlijk te worden. In het 16 meter gebied van uh, de Arnhemmers. Maar ze hebben ze wel redelijk wat controle over de wedstrijd. In de openingsfase van dit uh, duel. Nu bijna slordig balverlies achterin van uh, Reuzeler. Het loopt goed af. Bijna kon uh, Castaños profiteren. Maar het uh, loopt met een sisser af voor VVV. Negen minuten op de klok. Het is nog 0-0 in de koel. Cool. Goed, zetten we alles even rustig op een rijtje uh, als u net inschakelt. We hebben AZ tegen Sparta inmiddels al gehad. 2-1, dankzij een late goal van Idrissi. Uh, Nico, wat is er aan de hand? Doelpunt voor VVV. De lange bal gaat ineens in de richting van Hunten. De man die verrassend in de basis mocht beginnen. En hij valt niet oog in oog met doelman Remco Pasveer van Vitesse. De eerste kans voor VVV is meteen raak. Doelpunt van Hunten in de Tiende minuut van de wedstrijd. Wat ik aan het vertellen was: AZ Sparta dus 2-1 door de laatste goal van Idrisi. Herenveen tegen Excelsior 0-1. Uh, dat is een tussenstand natuurlijk. En Heracles tegen Pex 1-1. En zojuist VVV Vitesse 1-0 door Hunten. En bij Barcelona-Girona, wedstrijd volgende ook. staat het 1-1. De schotse rugbyers hebben in het Zeslanden voor een grote verrassing gezorgd door Engeland met 25-13 te verslaan. De afgelopen 10 jaar slaagden de schotten er niet in om Engeland te verslaan. Bovendien maakten de schotten drie tries. En dat is ook een opsteker. Want de afgelopen 14 jaar lukte het de schotten niet om ook maar één try te maken tegen Engeland. En vandaag drie. Kijk eens even aan. Goed tot zover. Zometeen na 9 zijn we terug graag tot zo. Okay. NPO Radio 1. Kwesties, kwesties. Steeds minder ouderen eindigen in een verzorgingstehuis. Zelfstandig wonen is het devies tegenwoordig. Maar is dat wel zo'n verstandige en goedkope oplossing? Kwesties. Verwaarlozing, overspannen mantelzorgers en dure ziekenhuisopnames zijn het gevolg. Kwesties reist af naar het snel vergrijzende Eindhoven. Kwesties. Morgenavond om 8 uur het debatprogramma Kwesties. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.